Hej. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Rules. Het is te zeggen, jullie verwachten wellicht deze week een nieuwe aflevering van de Canada Road Trip 2017. De uh, reis die wij gemaakt hebben afgelopen zomer, in de zomer van 2017, dwars door Canada. Dat ligt natuurlijk in de lijn der verwachting dat er deze week een nieuwe aflevering zou volgen, aangezien we de vorige drie weken telkens één aflevering gelost hebben. Maar kijk, het is krokusvakantie en er is uh, van alles bezig. There's a lot going on, zeggen ze in het Engels, en dat klopt uh, absoluut. Het is Krokusvakantie, dus de kinderen zijn thuis. Mijn uh, schema ligt helemaal overhoop. En bovendien heb ik je deze week ochtenddiensten. Ik presenteer de ochtend. Dat is bovendien uh, vermoeiend en zeer intens. Dus er is gewoon te weinig tijd om aflevering 4 helemaal af te monteren. Ze is zo goed als klaar. Maar uh, ja, beter een goede en gebalanceerde aflevering online brengen dan een half afgewerkt stukje, een half bakken aflevering. Dus aflevering 4 uh, komt er aan binnenkort. Volgende week is dat een aflevering die ja, vooral in... Uh, Alberta en British Columbia uh, plaatsvindt, want we zitten ondertussen in Alberta en we trekken naar de grote, de mooie, de fantastische natuurparken van Banff en Jasper, onder meer pal op de grens tussen die twee provincies tussen Alberta en British Columbia, plaats ook uh, waar de Rocky Mountains zijn, hè? dat is die bergketen die dwars door Noord-Amerika loopt en ondertussen ook, uh, ja, ook voor een groot deel uh, door Canada. Dus dat gaan we doen, dank om nog even vol te houden en de echte nieuwe volwaardige aflevering, die krijg je volgende week donderdag op 22.45. February. Tot dan, dag.